Het is 4 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een houthandel in het centrum van Laren in Noord-Holland... woedt sinds gisteravond laat een grote brand. Brandweerlieden van twee korpsen zijn met veel materieel te plaatsen. Bij het blussen wordt ook een hoogwerker ingezet. Het bedrijf ligt midden in een woonwijk vlakbij het centrum van het dorp. De brand is overgeslagen naar de ernaast gelegen bibliotheek. In de buurt staan verder veel huizen, waaronder ook enkele met een rieten dak. Verschillende straten rondom de brand zijn afgezet... en rond de tien huizen zijn ontruimd. 16 mensen zijn geëvacueerd en ondergebracht in het gemeentehuis. Door de brand is op sommige plaatsen in Laren de stroom uitgevallen. Er is volgens de brandweer geen asbest vrijgekomen. Mario Monti is begonnen met de formatie van een nieuwe Italiaanse regering... die de grote economische problemen moet oplossen. Italië moet van Europa veel bezuinigen... om het vertrouwen van de internationale markten te herstellen. Het parlement stende dit weekend in met een pakket bezuinigingsmaatregelen maar er zullen meer impopulaire maatregelen genomen moeten worden. Als Italië het vertrouwen op de financiële markten terugwint... hoeft het land minder rente te betalen. In een korte verklaring zei Monti dat hij zijn ministersploeg snel rond wil hebben. Ook zei hij dat Italië weer financieel gezond moet worden. De Israëlische minister van Defensie, Barak, is blij met de explosie van gisteren... op een legerbasis in Iran. Bij die explosie kwamen zeker 17 leden van de Iraanse revolutionaire garde om het leven.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 Temperaturen vannacht tussen min 2 in het Noordoosten en plus 5 in Zeeland. Overdag eerst nog mistig, later ook zon. Dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Hoorspel op herhaling. Terug naar 1968. Hallo post PX4, hallo post PX4, op welk tijdstip is trein nummer 89 bij u vertrokken? Op welk tijdstip is trein nummer 89 bij u vertrokken? Post AG7, post AG7, op welk tijdstip is trein 89 bij u vertrokken? Post AG7, post AG7, dit is dringend. Op welk tijdstip is trein 89 bij u vertrokken? Post B12, post OS4, post AL13, post GB9. Hier post PX13. Rij nummer 89 is hier nooit aangekomen. En het verheugt mij dan ook bijzonder... dat ik vandaag, op 4 maart 2011... de opening mag verrichten van de nieuwe verbindingen in de Ondergrondse... waardoor een gigantisch project, tenslotte. Jij altijd met je theorieën. Drink je koffie liever op. Er moet een oplossing zijn... Treinen verdwijnen niet. Hallo post PX13, hallo post PX13. Trein 89, moet op uw station aangekomen zijn. Hallo post PX13, hallo post PX13. Hallo post PX13, hallo post PX 13 Trein vermist. Een hoorspel naar een science fiction verhaal van A.J. Deutsch... geschreven door Guus Baas. Trein vermist of de ring van Möbius. Vandaag op 4 maart wordt met nieuwe verbindingen in ons ondergrondse spoorwegnet een werk voltooid dat jarenlang beschouwd is als een uitermate moeilijk uit te voeren verbetering in de verbindingsmogelijkheden van Randstad-Holland. In de tijd dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, wier namen nu nog in herinnering voortleven door de zogenoemde stadswijken, nog aparte steden waren, hebben al deze steden hun eigen ondergrondse systemen gekend. En bij uitbreiding van de bebouwde kommen... werden ook de ondergrondse netten verder uitgebouwd... zodat zij ieder reeds een uiterst gecompliceerd net... van gangen en tunnels voor vertegenwoordigen. Heb je dat gelezen? Uh, wat? Dat er nieuwe lijnen in de ondergrondse groven zijn. Ik heb nog geen krant gezien. De afzonderlijke netten zijn nu verbonden. Oh, nou, dat is dan gemakkelijk. Weet jij of Toegold al thuis is? Lange tijd. ...hebben wij ons ermee vergenoegd deze bestaande netten inzicht te vervolmaken... ...door de mogelijkheid te scheppen dat ieder station in zo'n net direct vanaf een ander station in datzelfde net bereikt kon worden. Zo verfijnd en ingewikkeld werden deze verbindingssystemen... ...dat het reeds nodig was ieder net in vele sectoren te verdelen... ...ieder sector gecontroleerd en beveiligd door elektronische brein. Toegol, ja, nee, die heb ik niet gezien. Alles wordt elektronisch bestuurd. Uh, wat? Nou, de treinen en zo. Ze hebben vier jaar gewerkt aan de automatische beveiliging. Ja, ik vraag me af wanneer Toegald Jan thuis zal komen. Nou, het net is onderverdeeld in 36 sectoren met een eigen elektronisch centrum. Er rijden nu 450 treinen. Zo, nou ik ga beneden even kijken of Toegald Jan al thuis is. Maar altijd is men er nog voor teruggeschrokken de verregaande complicaties die een onderlinge verbinding der met zich meebracht door elektronische breinen te laten onderzoeken. Het is aan de deskundigheid van onze technische staf, onder leiding van de heer Peltsel te danken dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat de bedoelde uitbreiding de onderlinge verbinding der tot de technisch uitvoerbare mogelijkheden behoort. Wat moet je toch met die toegroeien? Oh, collega's, praten nu eenmaal graag met elkaar. Kun je met mij niet over praten? Nee. Omdat je me te dom vindt natuurlijk. Maar over gewone interessante dingen wil je nooit praten. Zoals de ondergrondse. Dat zou je toch moeten interesseren? Ik ben algebraicus. Dat is een theoretisch vak. De praktijk interesseert me minder. Dames en heren, dan ga ik over tot de opening van onze nieuwe verbindingen. 4 maart 2011 zal een historische datum blijken te zijn. Trein in verbinding Westman, richting A7. Controle ST11, trein richting C8. Controle BR2, trein richting G11. Controle VK3, trein passeert wissel AX, richting A7. Controle OL5, trein richting K27. Controle X3, treinrichting 014. Controle CK, trein S38. Controle FA, treinrichting G9. Controle LV, U21. Centraalpost A1. Oké, okay, Bobby, we draaien. Alles loopt op rolletjes. Gooi de automatische bediening er maar in. Jij loopt altijd met je hoofd in de wolk. Toegoold, je en nog eens toegoold, ja. Sorry. Trouwens. Ja? Toegol, oh, je is toch helemaal geen algebraicus, zoals jij? Nee, nee, hij is topoloog. Uh, maar dat heeft ook met wiskunde te maken. Nou, je wilt gewoon met een man praten. Je kan even goed in de kroeg gaan zitten zwetsen. Well, nee, doe toch niet zo dom. Toegol, oh, hij een nieuwe topologische theorie. En voor zijn berekeningen heeft hij een algebraicus nodig. Oh, en jij hebt een sloof nodig om eten te koken en het huis aan kant te houden. Maar hoe weet als ze per ongeluk ook nog wat meer wil? Doe nou niet zo gek. Nou, uh, ik kom zo terug. Wat ga je doen? Ik ga even naar beneden om te zien of toeval ja er is. Oh, oh. Controle PX1. Centraalpost kan ik op route X een extra trein krijgen. Maar die voetbalwedstrijd zitten we een beetje krap. Hoe kan dat nou? Je hebt er al twee extra. 86 en 89. Ja, ik weet het ook niet. Uh, is dat Bobby? Ja. Hoe is die? Oké. Okay. Geef mij even een extra, Joop. De mensen barsten hier uit de treinen. Zijn ze er soms aan de landverhuizing bezig? Kom op, doe mij een lol. Oké, okay. Ik zal de hoogheren wel eens vertellen dat rekening hun sterkste kant niet is. Wel, uh, hij is er niet. Oh. Ja, als vrijgezel kun je dat permitteren. Avondje uit, in de stad eten. Hou oh, jij je liever bij je algebra? Wist jij dat Toegaljan een groot man is? <laughs> Zo ongeveer als jij? Die, die theorie van hem. Ja, als algebraicus begrijp ik er niet veel van. Alip. Ik kan toch wel inzien dat het belangrijk is. Natuurlijk dat wel. Jammer dat hij niet thuis is. Ja. Het is niets voor hem. Wat? Uitgaan en dat soort dingen. Nee, dan jij, hè. De hele dag aan de zwier met je vrouwtje om haar een plezier te doen. Oh, hij zal zo wel thuis komen. Alle posten, alle posten. Hier is Centraalpost. Het is drie uur, we gaan sluiten. Wel te rusten. Uh, alles oké, okay, Hans? Voor zover ik het nagelopen heb wel, het loopt allemaal als de... Maar, wat is er? Het afmeldingsregister werkt niet. Dat is onzin. Het, het blijft op rood staan. Stolk. Stolk heeft zich niet afgemeld. Dat weet je toch niet, op? Hij zal vergeten zijn of hij is laat vanavond. Leg een briefje neer voor de ploeg van morgenochtend. Oké. Okay. Uh, Draai de hoofdschakelaar maar uit. Nou, eh... Uh, Dat zit erop? op, hè? Tot morgenavond. Ja, tot morgen. Hé, hm. ja. Ja, ja. Koelboven. Ja. Wie pelt er nou weer godsnaam zo vroeg? Die ja. gaaf. Bobby, met Hans. Zo hij je het in je hoofd? Sorry. Ik sliep nog. Ja, het spijt me, maar... Waar zit je ergens? Dat wil ik juist zeggen. Hoef jij misschien niet te slapen? Ja, hè? wel, maar... Je hebt er ook avonddienst? Ja, dat klopt, Nou, maar... laat mij dan slapen, alsjeblieft. Als jij geen slaap nodig hebt, moet jij dat Bobby, weten. Maar lieve. mij nou Ik, jongen, ik slaap nog half vanavond, mag je... Hoor. Er zijn moeilijkheden ja. op de centrale. Ja, hè? Hoe kun jij dat dan weten? Waar ben je nou? Ja. Dat had je dood moeten doen. Herinner jij je dat we gisteren stoort met... mis. Ah, die had zich alleen niet afgemeld. Maar dat wil er immers nog niet zeggen dat hij eventueel. Hij is niet de Wat? enige. Hoe bedoel je? Van Wateren. Wat nou van Wateren? Hij heeft zich ook niet afgemeld. Nou ja, daar zijn ze het alle twee vergeten. Geef ze een pak op een donder en dan hebben we. Dat kan niet. Waarom kan dat nou niet? Hou toch eens op met dat gezeur. Gisteren hebben ze vergeten zich af te melden, nu zijn ze weer gewoon aan het werk. Het is een nieuw systeem. Bak tot vanavond, alsjeblieft. Nee, Bobby. Ik zeg jou als jouw superieur dat je tot vanavond wacht. Nee, Bobby, dat heeft geen zin. Van Water heeft vandaag zijn vrije dag. Oh, ja, ja. ja. Bel dan zijn huis op en vraag heb of hij. Dat heb ik die... al gedaan. En? Van Water is na zijn werk nooit thuisgekomen. Oké. Okay. Oké, okay, ik ben binnen vijf minuten bij je. Hm? Daar is de grote man. Nou, jongen, ga jij maar eens rustig zitten. hè? Niks. Wat nou niks? We zijn nog niks verder. Op welke trein rijdt Stolk? 89. En Van Wateren? Hm. Zullen we eens kijken? Hm. Sorry, maar... Hm. Wat is er? Van Wateren? Van Wateren rijdt ook op 89. Zo. En waar is 89? Ja, hoe, hoe kan ik dat nou weten? De treinen worden niet op nummer gecontroleerd. 89, 89, wacht eens even. 89 heb ik gisteren ingezet bij die drukte van de voetbalwedstrijd in wijk Rotterdam. Maar waar is die nu? Nou, gewoon in omloop natuurlijk. En alle posten, hier Centraalpost, verzoeken alle automatische melders uit te schakelen en persoonlijk met treinnummers te melden. Ik dank u. Je post in, treinvolgens in, regeling 84, passeert A49. Nou, zo moeten we hem vinden. Post AL, trein23, passeert G25. Post trein 12, passeert S-41. Post trein W-27. Zet uit dat gering ik word er op mijn of nou, heb jij 89 gehoord? Ja, dacht je dat ik nog wat hoorde als er een paar honderd van die idioten door elkaar schreven? Het is een aardig systeem, zolang alles goed gaat. Maar als er wat gebeurt, groet het je boven je hoofd. 89 was een extra trein, zoiets valt toch op? Op die manier moet hem kunnen vinden. Ja, het gaat er niet om waar hij gisteren was, maar waar die nu is. Als jij het beter weet, hoek jij er 89 op. Hallo ST7, hier is Centraalpost. Verder post een PX4. AG7. Post B12. Post... Hou nou eens op over die toegooi, Jan. Ik weet zeker dat hij gisteren niet is thuisgekomen. En nu is hij nog niet. Maar die man kan toch de stad uit zijn. Dat zou hij mij gezegd hebben. Ik had een afspraak met hem. Dan is hij dat vergeten. Je koffie wordt koud. Hier is de Radio Nieuws. O, stil. stil. Hedenmorgen bereikte de politie een aantal meldingen van vermissing... ...dat aanzienlijk groter is dan normaal. De hoofdcommissaris heeft verklaard dat er geen reden tot ongerustheid kan bestaan... ...en dat het hoge aantal meldingen in de loop van de ochtend... ...waarschijnlijk aan het moet worden toegeschreven. Desondanks bracht de enige ochtendlade berichten. Ja, wat doe je nou? Anders laat jij je het hoofd op hol brengen. Moet ik de hele dag jouw theorieën over de oorzaak van die vermissingen aanhoren. Heb jij het ochtend wat gelezen? Nee, en ik wil het niet lezen ook. De oh, dan wordt niet vermist. En die anderen... Nou ja, ze zeggen toch dat het toeval is. Ik wil wel eens een man die over gewone dingen met me kan praten. Toch vind ik het vreemd. 3,89 is dus voor het laatst gezien door PX-11 richting PX-12, maar... Op PX-12 is hij nooit aangekomen. Heb jij daarvan terug? Je zult het moeten melden. Wat nou? Wat moet ik nou melden? Dat een trein de plotting ervoor kan heeft gegeven om in lucht op te lossen? Meneer de directeur, ik heb al mijn zakken nog eens nagevoeld... ...maar trein 89 in waar u soms dat zijt. Je zult het toch moeten melden. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, we maken er wel wat van. Ga maar achter die schrijfmachine. Eh, rapport Centraal Post aangaande trein 89. In de avond van 4 maart, jongsleden, werd om 10 uur 34... ...een trein... Dat we ons genoodzaakt zagen dit te rapporteren. Maar dat is waanzin. Zo'n warhoofd hoort hier niet thuis. Hoek, bel onmiddellijk de Centraalpost. En neemt u me niet kwalijk, meneer de... Bel onmiddellijk de Centraalpost en vraagt naar Bobby de Graaf. Ja, uh, gaat het over dat rapport? Rapport? Hoe weet u dat? En neemt u me niet kwalijk, maar... Heb je het gelezen? Het is vertrouwelijk. Ik heb erover gehoord. Ik wil u zeggen dat er berichten zijn over vermissing van mensen. Ik geloof dat we de politie zo snel mogelijk op de hoogte moeten stellen. Wat? Dacht je dat wij de politie gingen inlichten over de sommiteiten van een Centrale. Onze goede naam staat dat niet toe. Ja, ik dacht dat er misschien een verband bestond tussen het. Hier is de radio Nieuwsdienst. De minister van Binnenlandse Zaken deelt mee dat de hedenochtend vermiste personen... waarschijnlijk reizigers van een ondergrondse trein waren die sinds gisteren wordt vermist. Het Algemeen Vervoersbedrijf heeft verklaard dat er geen reden tot ongerustheid bestaat... Desondanks heeft de opsporing van de vermiste trein... tot nu toe geen resultaten gehad. Hallo, de Wit, directie. U spreekt met professor Van Dalen naar aanleiding van de berichten over de vermissing van die trein. Oh, die zijn schromelijk overdreven. Ik geloof dat ik u misschien zou kunnen helpen. Dat is erg vriendelijk van u, maar wij zijn heus wel in staat ik om... Ik dacht van niet. Hoezo dacht u van niet? Wou u soms beweren dat wij een verongelukte trein niet kunnen opsporen? Ik meen dat u zelf verklaard heeft dat hij niet verongelukt is. O oh ja? En hoe weet u dat? Dat stond in alle kranten. Nasporingen hebben geen resultaten. Het systeem functioneert normaal. Geen enkel baanvak is geblokkeerd. En wat wou u daarmee zeggen? Dat u voor raadsel staat. En u gaat u voor reddende engels spelen? Dat beweer ik niet. Maar ik denk dat ik u kan helpen. Kan ik een gesprek met u hebben? Nou, als u dat graag wilt. Het is misschien uw laatste... Komst. Wat? Nou ja, eh, ik sta tot uw beschikking. Kijk, u is professor Van Balen. Wij mogen aannemen dat ik een normaal IQ bezit. Maar ik begrijp werkelijk niet waar u het over heeft. Dit is voor iedereen heel moeilijk te begrijpen, meneer de wet. Ik kan me voorstellen dat u een waar raakt. Maar het is de enige verklaring. De trein is verdwenen met de mensen die erin zaten. Maar het systeem is gesloten. Juist. De trein kan er niet uit. De trein is dus ergens in het systeem. En ik zeg u dat die niet in het systeem is. Hij is er niet. Het hele net is uitgekant. Een trein van zeven wagons en met 400 passagiers kun je niet over het hoofd zien. Of dacht u soms dat ik hem probeerde te verstoppen? Laten we redelijk zijn. Wij weten dat de trein om 11 uur 32 van PX11 naar PX12 vertrokken is. Maar daar niet is aangekomen. Dat weet ik, professor van Balen. In de tunnel onder de Maas is hier een boot veranderd en hij vertrok naar Afrika. Nee, meneer De Wit. Hij is op een complicatie gestoten. Complicatie? Wat is een complicatie? Het systeem bestaat uit rails en wissels en niet hieraan daar uit complicaties. Een complicatie is geen obstakel. De topologie noemt het een singulariteit, een oppervlak van hoge complicatie. Professor van Balen, ik wil er niets van horen... Post AL is trein 89 bij u voorbij gekomen. Post KF is trein 89 bij u voorbij gekomen. Post LD is trein 89 bij u voorbij gekomen. Post LA is trein 89 bij u voorbij gekomen. Post BS is trein 89 bij u voorbij gekomen. Je vrouw neemt u op. Hierbij wordt aan professor van Balen toestemming verleend. ...zich toegang te verschaffen tot de systeemplattegronden... ...in verband met privéstudie van professor Van Balen van de toegepaste systemen. En dat iedereen mag verzuipen. Nee, nee, dat niet opschrijven u Post KB is trein 89 bij u voorbijgekomen. Post AM is trein 89 bij u voorbijgekomen. Post EP is trein 89 bij u voorbijgekomen. Eh, professor Van Balen. Heeft u de trein al wiskundig teruggegoocheld? Ik veronderstel dat de nieuwe verbindingen de oorzaak van de verdwijning zijn. Het is natuurlijk maar een hypothese. Professor, de hele nacht heb ik over uw theoriele nadenken. En ik begrijp er niets van. En ik begrijp helemaal niet wat de nieuwe verbindingen hiermee te maken hebben. Kent u de ring van Meubius? Huh? nee professor. En u bent hier niet om mij wiskunde bij te brengen, maar om een trein te helpen opsporen. Kijk... Als ik een lange strook papier neem, meneer De Wit, dan kan ik een boven- en een onderkant onderscheiden. Klopt dat? Ja, maar... Wanneer ik van die strook een cirkel maak, door de uiteinden aan elkaar vast te plakken... dan veranderen de boven- en onderkant in een binnen- en buitenkant. Ja? Ja. Dat aan elkaar hechten van de uiteinden noemen wij een complicatie. Maar er is nog een complicatie. Haast onmogelijk. Ja. Wanneer we de uiteinden weer losmaken en één van beide uiteinden omdraaien... en ze dan weer vastmaken, zodat aan de ene kant de binnenkant naar buiten komt... en aan de andere kant niets verandert. Wat is dan de binnen- en wat is de buitenkant? Uh, dat valt onmogelijk te zeggen. Juist. Door een complicatie gaan de binnen- en buitenkant in elkaar over. Waar, dat kan me niet uitmaken. Wij noemen dit de ring van Möbius. Als ik hem in de lengte doorknip, ontstaan er twee ringen die als schakels van een ketting in elkaar grijpen. Ieder met een ondefinieerbare binnen- en buitenkant. En zo kunnen we tot in het oneindige doorgaan. Ja, maar ik begrijp nog steeds niet wat het met onze trein te maken heeft. Meneer de Wit, de ring van Möbius bezit slechts één singulariteit. Een lichaam van twee singulariteiten waarop hetzelfde principe wordt toegepast, is de fles van Klein. Je zou kunnen zeggen dat die als het ware in zijn eigen binnenkant opgesloten zit. Maar het ondergrondse systeem is een netwerk met een ontzaggelijke topologische complexiteit. De nieuwe verbindingen hebben het systeem tot iets unieks gemaakt. Ik kan het zelf niet helemaal overzien, nog minder kan ik het berekenen, maar ik vrees... ik bedoel het, ik veronderstel... ...dat de verbindingscomplexiteit aan het oneindige grenst. Maar wat wilt u daarmee zeggen? Wat bedoelt u? De topologie kent niet alleen lichamen met één of twee singulariteiten... ...maar ook met honderd of duizend. Maar een netwerk met een oneindige verbindingscomplexiteit... ...bezit een oneindig aantal singulariteiten. Heeft u enig idee wat de eigenschappen van zo'n net kan zijn... Gezien de eigenschappen van de ring van Meubius en de fles van Klein? Het spijt me, niet het flas te benul. Ik even meneer de wet. Het gaat met populair gezegd boven mijn pet. Wat? En u beweert dat u wiskundige bent? Ik ben algebraicus, geen topoloog. Ja, maar dan. Als u het niet analyseren kunt... dan moeten we de hulp van een topoloog inroepen. Hebben we die in de randstad? De beste ter wereld zelfs. Hij is juist bezig met een studie over dit onderwerp. De resultaten zijn opzienbaar. Uh, zijn naam, ik bel hem op. Dugald Jan... Hij is niet thuis. Al drie dagen niet. Oh, zie oh, de stad uit. Nou, dan stuur ik een telegram. Ik, ik weet het niet. Hij woont beneden mee, Maar ik heb hem niet meer gezien... sinds 4 maart. U bedoelt dat... dat het mogelijk is dat hij ook... Hij is inderdaad een van de vermisten. Wat denkt u ervan? Ik begrijp het niet. We hebben het hele systeem gecheckt. De trein kon er niet uit. De trein is er niet uit. Hij is nog steeds in het systeem. Ja, maar waar? Ik geloof niet dat de trein nog een reëel waar heeft. Van het gehele systeem kan niet meer van een reëel waar gesproken worden. Denk aan de ring van Meubius. Het systeem is waarschijnlijk dubbelwaardig of nog erger. Maar hoe kunnen wij hem dan vinden? Ik denk niet dat we dat kunnen, meneer De Wit. Oh, juist yes, ja. Yeah. De verbindingscomplexiteit grenst aan het oneindige... Een oneindig aantal singulariteiten. Waar de binnen in de buitenkant overgaat, valt niet te zeggen. Opgesloten in zijn eigen binnenkant, zogezegd. Het is dubbelvaardig, of nog erger. Van een waar kunnen we niet meer spreken. Maar u bent krankzinnig, professor. Tussen middernacht en zes uur morgenochtend laat ik alle treinen uit de tunnels halen. En ik stuur driehonderd man om iedere centimeter van het netwerk na te laten zoeken. Iedere centimeter, verstaat u. Wij zullen die trein... De wet. Met professor Van Balen. Ik dacht dat ik vannacht met de onderzoeker misschien van nut zou kunnen zijn. Zal ik naar u toe komen? Nee, professor Van Balen. Wij zullen deze zaak met de hulp van onze eigen technici oplossen. Wij kennen het systeem beter dan u. U denkt dat een trein zomaar in een vierde dimensie verdwijnt als dus zoiets. Een ondergrondse is een ondergrondse. En niets kan in een ondefinieerbare binnenkant verdwijnen. Klopt u dat maar eens in uw euren? Zoals u wilt. Overigens, ik sta de gehele nacht tot uw beschikking. Dat is dan erg vriendelijk van u, maar we zullen er geen gebruik van maken. Ben je nou nog op? Wat doe je toch. Ik werk. Nog steeds aan die ondergrondse. Laten we toch eens slapen. Ga jij maar slapen. Ik heb beloofd op te blijven. Maar dat is toch onzin. Van Balen? U spreekt met de wit. Ik, uh, ik was een beetje haastig vanavond. Zou het erg lastig voor u zijn naar ons toe te komen? Helemaal niet. Controlepost PX11. U weet nu zelf wat het is. Uh, neemt u een taxi op onze rekening? Ah, professor. Het doet me genoegen dat u gekomen bent. Het genoegen is geheel mijn kamp, meneer De wit. Uh, heren, mag ik u voorstellen, professor Van Balen? Uh, professor Van Balen, uh, dit is de heer Pelzen, onze hoofdingenieur. Hoe maakt u het, professor? En de resultaten, meneer De Wind? Uh, uh, ja, professor. Wel, ik, ik geloof wel dat we enig resultaat geboekt hebben. In, in zekere zin. Heeft u de trein gezien? Uh, uh, ja, dat wil zeggen um, vrijwel... We weten tenminste dat hij ergens in de tunnels is. Kunt u mij zeggen wat er precies gebeurd is? We zagen een rood licht, vlakbij wissel XR12. Ja, alle treinen zijn uit de tunnels, behalve die erin bijreden. We zijn door het hele systeem gereden, urenlang. Toen we dat rode licht zagen, stopten we natuurlijk. Een rood licht wil zeggen dat er een trein in het baanvak is. Dat was onder de gegeven omstandigheden natuurlijk onmogelijk. Ik dacht dat het defect was en zei dat we beter door konden rijden. En toen sprong het licht vanzelf op groen. U heeft de trein dus niet gezien. Uh, uh, nee, nee, dat niet, nee. Is dat alles? We zijn net terug. Als de signalen op rood springen... dan moet dat via de automatische melders aan de centraalpost worden doorgegeven. Kunnen we daar een kijkje gaan nemen? zo zet de weergave van de automatische meldingen aan. Denkt u, professor, dat, uh, dat dit wat oplevert? Amsterdam x 11 trein richting X-12. Daar heb je hem. Wat heb ik u gezegd? De trein is in het systeem. Niks, geen topologie, geen wiskunde. Amsterdam B-7, trein richting P-8. Ja, dat is wonderlijk. Kan dat? Van route X naar route P? Alles kan, meneer de wit. De verbindingsmogelijkheden zijn onbeperkt. Wel, nee. Amsterdam B-4, trein naar B-5. Wat? In nog geen minuut van Amsterdam naar Rotterdam. Ze zijn stapelkruikzinnig. Dat is 80 kilometer. Via de normale weg is het 80 kilometer. Men zou kunnen zeggen de buitenkant. Een ondergrondse heeft geen binnen- en geen buitenkant, professor. Net als de ring van Meubius, meneer de Wit, die maar één singulariteit bezit terwijl de ondergrond... Lijkt het u niet nuttig dat we opnieuw de tunnels gaan doorzoeken? De trein moet ergens zijn. Den Haag K22, trein naar O27. Hebt u hier nog iets van, professor? Gaat u mee, meneer De Wit? Heren, hier staan we op platform B9. Links gaat u naar B8, rechts naar B10. Als u deze trap afgaat, komt u op het lager gelegen platform C9. Dit is een dubbelstation. Ja, beneden aan platform C9 staat de trein waarin wij zojuist rondgereden hebben. Hij wordt door de politie bewaakt. Hij mocht eens in uw buitenste vierde dimensie wegvliegen, niet professor? Ik dacht dat u opbelde om me te vertellen dat u de trein gevonden had. Maar het schijnt toch lastiger te zijn dan u gedacht had. Neemt u mij niet kwalijk? Ik neem u niet kwalijk. Ik wil alleen maar zeggen dat. Rijdt de trein beneden weg. Dat is niet de trein die beneden staat. Dat moet. Dat moet. We hebben hem. We hebben hem. Agenten, kijk in de tunnel. Hij reed beneden voorbij. Ik heb het gehoord. Mee naar beneden. Agent. Agent, heb je hem gezien? De trein. Hij moet hier langs gereden zijn. Sorry. Sorry, meneer, maar, maar, maar wij hoorden hem bovenlangs rijden. Was u niet op het bovenste platform? Daar moet u hem gezien hebben. Het is onbegrijpelijk. Het lijkt wel of de trein op verschillende plaatsen tegelijk kan zijn. Dat kan hij ook. Ja. We krijgen nog steeds berichten dat de trein gezien wordt. Of gezien, ja... Alles behalve dat, waar zijn aanwezigheid wordt geconstateerd... ...hij moet ergens op de rails zijn. Misschien zijn de wagens ontkoppeld. Bent u er zeker van dat hij op de rails is, meneer Peltzer? Absoluut. De meters in de krachtcentrale tonen aan dat er stroom wordt afgenomen. Om twee uur nul hebben we de stroom afgesloten. Wat gebeurt er? Niets. Helemaal niets. Twintig minuten lang heeft er geen spanning op de leidingen gestaan... ...en we kregen geen meldingen binnen. En toen de stroom weer werd aangesloten... ...begon het liedje van voor en af aan. Tja, kort en goed, professor. We moeten wel toegeven dat er enige waarheid in uw theorie zou kunnen schuilen. Ik dank u wel, heren. De passagiers heeft u enig idee wat... Er... Geen enkel. Wat moeten we doen, professor? Ik weet het niet. Wat kunnen we doen... Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u zitten. Dank u. Ik hoop dat u ondanks alles goed geslapen heeft. Professor, als ik het helemaal goed begrepen heb... dan is de trein verdwenen in een soort, uh, nou ja, uh, vierde dimensie. Eigenlijk is hij helemaal niet meer in het reële systeem. Is dat juist? Zo ongeveer. Uh, uh, kunnen we de trein uit die... Uh, uh, uh, kunnen we maar uithalen? Ik zou niet weten hoe. Klopt het dat dit... Het... Laten we zeggen, merkwaardige gedrag van de trein... ...mogelijk werd gemaakt door de nieuwe onlangs geopende verbindingen. Zoals ik het zie wel. Dan staat ons maar één ding te doen. De verbindingen sluiten, zodat zoiets nooit meer voor kan komen. En de trein met de passagiers. Ja, het spijt me, maar, maar... Ja, kijk u eens. Zoals de trein eenmaal overgegaan is van de ruimtelijke zijde van het net... ...naar de niet-ruimtelijke... ...zo kan het ook gebeuren dat hij weer terugkomt. Als u de nieuwe verbindingen sluit, is dat onmogelijk. Maar laten we ze dan niet sluiten, maar er alleen geen treinen doorheen sturen. Nee, nee, dat is zinloos. Het klopt dat het systeem zijn speciale eigenaardigheden ontleent aan de nieuwe verbindingen. Maar het is nu een eigenschap van het gehele net. U herinnert zich dat de trein midden in Rotterdam is verdwenen en niet in een nieuwe verbinding. Bij de Riva-Meubius kan men door één complicatie niet meer vaststellen waar de binnenkant in de buitenkant overgaat. De overgang is mogelijk, maar waar, wanneer en hoe, daar valt niets van te zeggen. Dan zullen we trein nummer 89 met passagiers moeten opofferen. Ik geloof het niet. Er geldt hier met alle voorbehoud een exclusiviteitsregel. Wanneer één trein de niet-ruimtelijke zijde van het systeem bezet, kan er geen tweede binnendringen. De treinenloop kan dus normaal doorgang vinden? Ja. En de trein met passagiers wordt voorlopig vermist? Ja, maar ik weet niet of hij ooit nog terug zal keren. Die verdwenen trein in de ondergrondse, daar hoor je tegenwoordig niets meer van. Hebben ze ooit nog iets gevonden? Ik denk het niet. Anders wordt het wel bekendgemaakt zijn. En uh, Toegolian en al die passagiers? Ze zijn als vermist opgegeven. Het blijft toch raar. Ik begrijp niet dat de pers er na een paar maanden over zwijgt. Wat kunnen ze nog schrijven? Niemand begrijpt het. Oh, ze zou toch tenminste een reden voor de vermissing ontmoeten geven. De enige verklaring was de mijne. En ik ben zelf opgehouden er nog helemaal in te geloven. Nou, liefje, ik moet naar de universiteit. ja. Zou je voorzichtig zijn? Hoe bedoel je? Ga je met de ondergrondse? Daar is toch niets op tegen. Nou, uh, toch dat vanmiddag, hè? Uh. Da Kijk toch maar een beetje uit. Nee, maar Jan de Hertog, ach, professor van Walen, dat is lang geleden. Nou, uh, dat valt toch al mee. Hoe gaat het tegenwoordig? Goed, dank u. En uh, met u? Ook goed, dank je. Haha, nog altijd verslaafd aan de kruiswoordpuzzel, zie ik. Ja. En u, bent u er nog altijd even afkerig van? Ach, je weet dat ik het druk heb. Maar mevrouw doet het wat veel en ik help hem eens. Hm. Nou, uh, als u eenmaal de smaak te pakken heeft... dan zult u zien dat u het binnenkort ook niet meer laten kunt. Oh, oh, ik breng er niet veel van terecht. <laughs> ja, maar... U zit met uw hoofd in de algebra. Oh, de laatste tijd niet. De topologie houdt me nogal bezig. Eh, uh, topologie? Ja, in verband met het treinongeluk van een paar maanden terug. Treinongeluk? Daar wil ik niets van. In de ondergrondse. Nou oh ja, laat ook maar. Het is misschien wel onzin. Sinds ik getrouwd ben, heb ik weinig tijd om kranten te lezen. U wist toch dat ik getrouwd ben? Natuurlijk. Ik had een tijd niets van je gehoord. Ik dacht eigenlijk dat je op de huwelijksreis was. Tijd niets gehoord? Maar ik ben pas geleden ja, dat is nog, nog. Al heel wat maanden terug. Tja, <laughs> maar nou overdrijft u toch. 16 <laughs> uh, horizontaal overbrenger van slaapziekte. Hé Hee, he. ik begin goed te wachten. Ja, yeah. dat dus klopt. Uh, misschien weet u de volgende dan ook. Weg met één schuin vlak. Kerge. Oh ja, dat zijn woorden die nog eens voorkomen in voor raadsel. Nou, niet wat ik weet. Zeg eens. Volgens mij maakt u meer raadsel dan u toe wilt geven. Dat klopt als een bus. Oh ja, het zijn bekende woorden. Hmm. 21 verticaal Rivier in Frankrijk. Vijf letters. Tja, dat kunnen er zoveel zijn? Uh, scène. Loire, Isère, Ron. Isère, die is het. Hoe kunt u dat weten? Huh? Dat hangt toch van de andere woorden af? Huh? Maar dat klopt. Zeg eens, professor... Gij, ik, ik begrijp het ook niet. Het komt wat bekend voor. Vorige... Dat kan onmogelijk. Deze kruiswoord staat in de krant van vandaag. Er klopt iets niet. Hoe lang geleden zei je dat je gedocht was? Wat heeft dat ermee te maken? Hoe lang? Oh. Dat was uh, 28 januari, dat is dus. Maar dat is de kant van 4 maart. Ja. En? Hoe is het vandaag? Nou, maakt u het toch de bond, professor. De kant van die meneer daar is ook van 4 maart. Maar het is vandaag 21 mei, jongeman. Wat gaat u doen? Oh. Wat is er hier aan de hand? Wie heeft er aan de noodrem getrokken? U bent van Water, hè? Jawel, meneer. Zeg tegen Stolk dat er een ernstig ongeluk gebeurd is. Is hier een telefoonpost? We staan ervoor, zo gezegd. Maar hoe weet u dat ik van lateren ben? Zo. Hallo. Hallo. Hier 6-9. De directeur-generaal, het is dringend. Trein nummer 89 is terug. passagiers van trein nummer 89 worden voor alles verzocht kalm te blijven. Zij zullen in het Centraal Ziekenhuis aan een medisch onderzoek worden onderworpen. Een en ander zal nader worden toegelicht. Professor Van Balen. Ah, meneer De Wit. De passagiers. Is hem werkelijk niet zo voorkomen? Lichamelijk niet. Hun tijdsbegrip moet wel in de war zijn. En toch, Gaujan? Heeft u die gezien? Nee. Waarschijnlijk is hij als gewoonlijk bij Amsterdam Damrak uitgestapt... F6, zoals u weet. Dat is heel jammer, want ik zou hem nu wel eens willen spreken. Net als ik. Overigens, het is nu om de nieuwe verbindingen te sluiten. Te laat, professor. Hoe bedoelt u? Twaalf minuten geleden is tussen Amsterdam en Den Haag... ...trein nummer 143 verdwenen. We moeten Toegaldian zien te vinden. Gelooft u werkelijk dat Toegaldean op het Damrak is uitgestapt? Natuurlijk. U, u denkt toch niet dat... Meneer de Wit, ik denk niets meer. Post BX4, trein 143, is hier niet gepasseerd. Post AG7, trein 143, is hier niet gepasseerd. Post AL trein 143, is hier niet gepasseerd. Post KR, trein 143, is hier niet gepasseerd. Post BG, trein 143, is hier niet gepasseerd. Post RH, trein 143, is hier niet gepasseerd. U hebt geluisterd naar. Nee trein vermist of de ring van Möbius. Een hoorspel naar een science fiction verhaal van A.J. Deutsch. Geschreven door Guus Baas. De rolverdeling was als volgt. Bobby, Jan Borkes. De directeur, Rob Gerards. Eva, Tine Medema. De professor, Huip Orizant. Hans, Kees van Ooyen. De pelzer, Paul van der Lek. Jan, Harry Bronk. En verder hoorde u de stemmen van Jan Werchter, Herman van Elen, Floor Koen en Han Kunig. De regie was in handen van Leon Povel. Die jong. ik moet hem er ook eigenlijk maar uitgooien. Want het is, slaat het helemaal nergens meer op. Want ik moet eigenlijk nog even afkondigen. Dat was een mooie nummer van uh, Eefje de Visser. Dat paste natuurlijk mooi, hè? Trein. Na Trein vermist of de ring van Möbius. Heeft u gehoord? Het was heel actueel. Want die, die, die, het was een science fiction hoorspel. Sorry, even kuggen. Ah, Kikkertje, Miquel. Ik ga even, ik heb een kuchknop. hè? Wacht even. Zo, dat heb ik u allemaal <laughs> bespaard. Nee, ik wou zeggen, die, de, de, dat hoorspel uit de 68 hè, is ooit nog eens herhaald in 72. Dat was science fiction toen, maar het speelde zich af in 2011. Nou, vond ik toch wel grappig. We gaan naar, uh, nog een keer, theater. Uh, nachtelijk theater nu. Stand-up philosophy uh, van Laura van Dolrom. Ik volg haar al een tijdje, maar ik zag helaas nou net niet de ene laatste voorstelling... Die heette Sartre Zegt Sorry. En daarin herhaalt uh, ja, daar ze, analyseert en bekritiseert ze feilloos de passies, passiviteit van de huidige generatie Dertigers. En de voorstelling van nu, die heet uh, Wat nodig is. En die probeert dan een pleister te plakken op de wonden die uh, de vorige voorstelling heeft geslagen. Hè? En uh, die moet mensen nu genezen van hun zelfhaat vanwege hun tekortkomingen. En ze stelt voor om het denken even op te schorten en gewoon te zijn. Niks, geen meninkjes, even meer boeddhistisch zijn. Het denken is maar één van de wegen die je kan gaan. Dat is best een moeilijke opdracht, hoor. Want ja, wat voor voorstelling krijg je dan? En iets van vinden, Ja, dat mag ik niet. Of althans, dat, dat wordt me dan dus uh, aangeraden om er niks van te vinden. Weet je wat ik wel gedaan heb? Ik heb me helemaal op een van de spelers gefocust. Niet op Laura zelf... Die volgens mij op dit moment uh, liever in haar eigen familiekring uh, is. Uh, haar geliefde Ome. Die is net gestorven. En uh, ze heeft geloof ik ook een verbroken relatie en zo. Maar goed, ik keek naar Oscar van Woensel. Die ik als acteur uh, en toneelschrijver al volg. Vanaf het moment dat hij van de Arnhemse toneelschool kwam. En de groep Doodpaard oprichtte. Samen met Manja, Manja Topper en Cuno uh, Bakker. Dat was in 1993. Nou, hij schreef tegen de 30 toneelstukken voor zijn eigen groep en ook andere gezelschappen. Ik zag er een heleboel van. En een aantal jaar geleden verdween hij opeens van het toneel. En het bleek om af te kikken van de drank en de heroïne. Nou, ik schrok me dood. Ik had hem me meermalen geïnterviewd. Ik had nooit iets gemerkt. Of ik had het aangezien voor zijn eigen Stormont-Drangmotor. Maar goed, hij is herboren en uh, zijn woorden in de voorstelling wat nodig is... die raakten me echt. Nou, luister mee. De audiokwaliteit is niet super, maar het wordt langzaamaan beter. De voorspelling speelt uh, door het hele land tot met uh, 31 januari 2012. Uh, het volgende stukje is voor iedereen die verslaafd is. Of ooit verslaafd is geweest. Ik heb een nieuwe verslaving. Dingen niet doen. Hoe meer je niet doet, hoe meer je meemaakt. Echt, er is niks zo leuk als dingen niet doen. Je moet het ook eens doen. Net als je op het punt staat om iets te doen. Weet je wel, als je lichaam al druk wordt omdat je bijna een sigaret opsteekt... of een stukje chocola afbreekt, of een beleefd maar slepend gesprekje gaat voelen... of omdat je iemand kust omdat je dat al eerder hebt gedaan... en niet goed duidelijk kan maken dat het niet vanzelfsprekend is... Als je bijna de bloedrode dok van de vodkafles opendraait. Als je bijna dat nummer intoetst dat je al tien keer uit je mobieltje had gewist. Als je je mond al opent. Als je je ogen al sluit. Als je hartpijnen overslaat. En als je adem versnelt, Dan, op dat moment. Doe het niet. Gewoon zomaar. Even is je lichaam verward. Dat is het bewogen naar voren het wilde proeven slikken, eten, kussen het wilde tot zich nemen waarvan het dacht dat het het nodig had even een krampje van onvervuld verlangen maar dan ontspant het zich en dan is het alsof je vakantie hebt als je niks doet gaat alles ook gewoon door er gebeurt de hele tijd van alles als je niks doet, gebeuren ook altijd de meest onverwachte dingen. En je kunt niet teleurgesteld raken, want je wilde niks. Je hebt vrij. Uh, je hebt geen vrij, dat is een beetje een vreemd. Vrijheid bezitten. Uh, je bent vrij. Even is de stilte oorverdovend als je de televisie niet hebt aangezet. Maar dan hoor je het gekletter van de regen en dan besef je dat je een dak boven je hoofd hebt. Minder spijt en meer dankbaarheid. Als je niks doet. En het kan niet mislukken, want je hebt niks geprobeerd. Je legt je hoofd op je arm in de vensterbank. Je kijkt dromerig. En je weet dat je dat als kind ook al zo deed. Dus als je moet plassen wanneer je een kraan hoort. Zo komen in het kielzog van de regen de tranen als vanzelf naar boven. Je likt er eentje van je hand. De tranen zijn ontsmettend. Dat is echt waar. Nou, alles wat ik zeg is echt waar, nou, dit kun je googelen, dus is het echt, echt waar. Ja. Als je pijn hebt, dan moet je huilen, en de tranen zijn een medicijn. Als je een wond hebt, kun je die ontsmetten met het vocht van je tranen. Net is met bloed. Als je lichaam bloedt, dan probeer je gewoon wond schoon te spoelen. Daar moet je aan denken, terwijl de regendruppels wazig worden door de druppels in je oog. Je ligt in de vensterbank, je voelt je... ...waarwillig en veilig... ...omdat je zomaar op vakantie moet gaan. Je wilde iets doen... ...en je hebt het gelaten. Je weet al niet eens meer wat het was. En nu heb je vakantie. Als dat kan... ...door niets te doen, dan hoef je heel veel dingen niet meer te doen. Nou, alles wat je doet om uh, op vakantie te kunnen gaan... ...of om vrij te kunnen hebben... ...of om, om je ontspanning te verdienen... ...als je 32 keer doet... ...dan is het de gewoonte... En dan is de feest. Die 32 keer, daar heb je wel de nodige discipline voor nodig. Dus het volgende stuk is voor iedereen die een hekel heeft aan de discipline. Of iedereen die discipline suf vindt. Of iedereen die gewoonweg de discipline niet kan opbrengen. Discipline is hartstikke leuk. Maar helemaal als je het zelf ontdekt en veel te laat. Echt waar, sommige mensen die gaan bungee jumpen, andere mensen die kerven zich in hun armen Er zijn mensen die zich in coma drinken. Mijn wereld staat op zijn kop als ik de wc schoonmaak. <lacht> sommige mensen die gaan een tweede jeugd in, rond hun veertigste. Nou, ik ben veertig, ik ga mijn eerste volwassenheid in. Ik heb mijn puberteit zo lang mogelijk gereden. En ik kan je vertellen, ik ben kapot. Ik ben gesloopt, ik wil meedoen. En dat kan dus gewoon, hè. Mijn verlangen is gratis en als ik het inwillig, wordt het nog gewaardeerd. ook. Nu ben ik pas echt een groot gevaar voor het kapitalistische systeem. Ik wil op tijd een bed, ik wil gezond eten, ik wil uh, genieten van mijn medemens en van de wind in de bomen. Ik wil geen stoffen in mijn lichaam stoppen die tegenwerken. Toen ik non-conformistisch was, was ik in feite de droom van elke marketeer. Ik was de ideale anticapitalistische topconsument. Ik rookte en ik dronk. Ik uh, droeg non-conformistische kleren net zolang tot ze in de mode waren. Dan propte ik ze vol verachting in de vuilnisbak. Om uh, op zoek te gaan naar een nieuw afakardistische outfit. Ik reisde met het vliegtuig. Nou, bussen zijn niet uh, rock and roll En de treinen zijn uh, te duur. En te traag. Dus ik reis met het vliegtuig overal naartoe. In een vergeefse poging bij een rusteloze antigeest wat ruimte te geven. Ik praat over vrijheid met een biertje, een mobiele telefoon en een uh, sigaret in mijn hand. Blijkt na nou al die jaren dat vrijheid discipline is. Wie had dat gedacht? Nou, ik niet. <lacht> Als ik dingen in mijn agenda schrijf, komt er ruimte vrij in mijn hoofd. Ja, natuurlijk. Je kunt ook geestverruimende drugs gebruiken, maar je kunt ook je afwas doen. Of uh, je administratie bijhouden. Of uh, je stoepje vegen. Of uh, je vriendinnenkaart sturen. Of je huis opruimen. Of water drinken. Heel veel water. Komt uit de kraan. Het schijnt hartstikke goed voor je te zijn. Mijn <lacht> ouders hebben me niet geleerd om de wc's schoon te maken. En dus als ik het nu doe, dan voelt dat als een overwinning. Echt waar. Als je een kind hebt. Of als je ooit al een kind krijgt. Leer het ze veters strikken, maar laat het zelf volwassen worden. Er is niets zo fijn als je wc leren schoonmaken op je veertigste. <lacht> en dan ontdekken dat je daar je hele leven naar ziek bent geweest. Oscar van Woensel in de voorstelling wat nodig is. Nog een fragment. Dit is voor iedereen die uh, gelukkig wil zijn. Geluk heeft niks, niks met geld te maken. Ja, ik weet dat het een cliché is. Maar zolang de mens een cliché is, zal het gezegd moeten worden. Geluk heeft te maken met water en met adem. Met paardenbloemen en met brandnetels. Met golven die rollen. Met tranen die over je wangen biggelen. En dat je hand opeens op je borstbeen ligt. En dat je je gekoesterd en veilig voelt in het universum, bij jezelf, wat niet bestaat. En dat je niets of niemand nodig hebt omdat je nodig bent. En dat je niets hoeft te bezitten omdat je alles al hebt of bent. Dat je in de kern van je eenzaamheid een kacheltje vindt. Of een kruik. Of de warmte van de gulle-gulle zon die iedereen beschijnt zonder moeilijk te doen. Dat je in de kern van je eenzaamheid niets of niemand hoeft te missen... omdat het missen niet bestaat, omdat het missen ook maar een concept is. Een gedachte. Er is nooit een hiaat of een stippellijn in de werkelijkheid... waar eigenlijk een vrouw had moeten zijn of een kind of een succesvolle carrière... Waar was ik? Nou ja. Waar ik ook was. Ik ben nu hier. En het bevalt me prima hier. Waar was ik? Dat zeggen mensen. Wij ook. Dat zeg je als je op een punt bent beland. Dat je niet meer weet waar je naartoe wil. In de toekomst. Dus dan grijp je verschrikkelijk maar terug naar een punt in het verleden. dat je nog wel wist waar je naartoe wilde in de toekomst. Omdat je een soort vaag gevoel hebt, een soort vage herinnering dat het toen goed was. Terwijl het goed is nu. Het is goed zoals het is. Maar we zien het niet. We horen het niet. We bedenken het. We bedenken het moment. terwijl het in de werkelijkheid zoveel rijker en zoveel voller is dan hoe we het hadden bedacht. Het leven... klopt bij je aan. Het klopt bij je aan in... tienduizend vormen. In allerlei kleuren. In allerlei geuren. Het wil je helpen. Het wil je... Het wil je bevrijden uit de kooi van je gedachtes. Het staat voor je klaar. Het stuurt van alles op je af. Een... Uh... ...gure herfststorm... ...of een berggesneeuw... ...of een valpartij... ...of een file... ...of een vertraging met de trein... ...of een huilend kind... ...of een helpende hand... ...het staat voor je klaar... ...het staat voor je klaar... ...om je te verrassen... ...en te verwarren... ...en je te bevrijden... ...van wat je dacht dat de wereld was... je denkt het te kennen... ...maar weet je werkelijk wat je te wachten staat... ...als je straks die deur doorgaat... ...weet je wat het is om te lopen... ...weet je wat het is om te ademen... Weet je wat het is om met je vrienden te praten? Weet je wie je vrienden zijn? En hoe zien ze eruit? En hoeveel lijken ze op jou? Hebben je vrienden littekens? Hebben ze spijt? Hebben ze pijn? Zijn je vrienden soms bang? En liggen ze wakker s'nachts? Hebben ze zachte handen? Kun je luisteren naar de stilte die tussen jullie valt? En wat zeggen jullie dan? Hebben je vrienden rimpels? Zo ja, komen die van het lachen. En al die mensen, al die mensen die niet je vrienden zijn... wat zouden ze kunnen doen om je vriend te worden? Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Love and happiness